Het is half elf, Avro Hilversum 1. De nu volgende aflevering van Biels Co is afkomstig uit particuliere bron en de technische kwaliteit is dus niet helemaal zoals u dat altijd gewend bent. Biels Co van Jan Moraal. MUZIEK Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving, beleefd, aanbevelen, bills en co. Mevrouw Bea Kup? Oh, Bea kuipers Ja, nou hoor ik het. Er zit wat storing op de lijn. Oh, u huilt. Ja, ik luister. Ja? U bent de vrouw van Henk Sallinger? Ja? Die hier werkt. Ja, ik ken hem. Hij zei: Wacht nou eens. Als u de vrouw van Henk Sallinger bent, hoe kunt u dan Juffrouw Kuipers heten? Ja, maar dan bent u toch gewoon mevrouw Sallinger? Ja! Had u daar dan niet aan gedacht? Oh, drie dagen pas. Ja, dan begrijp ik het. Dan heb je nog zoveel nieuwe indrukken te verwerken, hè, mevrouw Sellinger? Ja, ik hoor het. U houdt van geluk. Niet van geluk. Ruzie. Rang achter zich, wit gesmeten. Ja, ja. Wat? Ongerust maar over. U denkt dat u nooit meer terug zult zien? Hé, eh, luister nou toch eens even, schatje. Mannen lijken in die dingen zo rigoureus hè, die kunnen dan van die definitieve dingen zeggen. En dan rang ik met de deur en dan gaat meneer de echt scheiden. En jij maar met een beetje gebroken gaat zitten doen. En maar zitten grielen, kom kom, wel mee. Nee meid, maak je maar niet ongerust, die komt straks op de knieën bij je terug. Ja zeker kind, ik zie dat hier toch zo vaak. Van die aandoenlijke mannen die tien minuten geleden definitief de deur aan zich hebben dichtgesnauwd En wat zie je dan de arriveren? Een nerveus wrak. Nee, dat wordt je grote triomf voor mij. Zeg, kleed je er maar vast een beetje op, hè? Dag. Mannen, al deden ze er vermakelijkheidsbelasting op... ...ik zou geen voorstelling overslaan. Ah, die zullen opkijken, hoor. Goedemorgen. Morgen. Wie? Wie wat? Die zullen opkijken? Die, zij, die mensen... ...de presidenten van de Raad van Advies... ...mevrouw Duhamella Woutheizen Roodgoker... ...en professor Grillebak... Directeur Levende Haver, of hoe dat heet, mag. Oh, van de Diergaarden. Van de diergarden, ja, waarvan wij het zojuist het gebouw voor de nieuwe tropentuin hebben opgeleverd. Vlag in top. Vanmiddag feest daar. Leuk hoor, die zullen opkijken, die mensen. Die raden dat nooit. Zou jij het raaien? Raaien? Wat? Wat ik voor die mensen gedaan heb. Oh, ik dacht wel dat je het voor jezelf had gekocht. Wat? De bronfiets. Welke bronfiets? Nou. Wat je daar op hebt, is dat geen bromfietshelm dan? Oh, ja, heb ik hem weer opgezet. Machtig gewoonte, hè. Heb ik gisteren de hele dag moeten dragen, zeg. Voor Rienus Klotilde. Voor wie? Rienus Klotilde. Wie is dat? Ja, ja, dat moet je nou juist raden. Raai je nooit. Geslacht onbekend. Een hij of een zij, weten we niet. Moet nog blijken, vandaar Rienus Klotilde. Ja. Kan je nog alle kanten op, hè. Het idee van Hak van de Wortel zelf, knaap Ook iemand van de diergaard, hè? Wie? Hak van de Wortel? Nee, nee, nee, nee, zakenrelatie van neef Eef, bedrijf in België. He, zijn we gisteren geweest, ik, het kind en Paul, prima zaak, vandaar dat ik mijn helm nog op had, je begrijpt. Nee. Nee, hè? <laughs> nou, jij zal de enige niet zijn. Die mensen ook niet, mevrouw Duhamella, goed thuis een roodkoker, Kees Prop, de administrateur, noem ze maar op, zegt nette mensen trouwens, aardige mensen, niks, geen gezeur. ...tref je zelden, hoor, bij dat soort instellingen. In welk opzicht? Nou, bijvoorbeeld, als je die mensen iets aanbiedt, hè... ...als je dus nog aan het onderhandelen bent over de prijs... ...wat je gaat rekenen voor dat gebouw, hè... ...en je schuift die mensen dan een aardigheidje toe... ...iets duurs dus, hè, voor de goede indruk. Ja, het omkopen bedoel je. Ja, noem het omkopen. Nou, nee, hè, nee. Dat vind ik nou een vies woord, zeg. Dan moet er heel wat gebeuren, hoor. Wil ik dat woord in mijn mond nemen, dat past niet bij mijn stijl... Van zaken doen. Ik hou me liever aan mijn code. Ah ah. Maar deze mensen waren anders, begrijp ik. Deze mensen, een voorbeeld. Een exempel. Voor wie? Voor dat schijnheilig dat je normaal treft. Dat bij de eerste de beste geschenkje bedenkelijk gaat zitten doen. Want ik weet niet of ik dat wel kan aannemen, meneer Biedels. Voel je proberen mij even aan te smeren dat ik regelrecht corruptie zit te bedrijven? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat zeg ik ook altijd. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan maak ik zo langzaam het gebaar van in mijn zak steken, hè. En dan moet je ze even zien, zeg. Rats! Met het handje. Rats, weggepikt, onder mijn handen weggereten. Die dikke probeert me mijn cadeautje weer af te nemen. Rats, dat wel. Zeer corrupte mensen. Ontmoet je veel. Ja, maar bij de diergaarde. Een voorbeeld, dat zeg ik. Volstrekt integere mensen. Niks, geen vals vertoon. Ik kon wel aan het aanslepen blijven zeggen. Dozen bonbons niet te tillen. Kisten sigaren, verguld op snee hier. 18 karat daar. Met een robijntje, één diamantje en alles even gul accepteren. Van oh, wat aardig. Net wat ik nodig had. Mijn wens van jaren. Heb dank. ...zeer integere lui, zeg. Ja. Of moet je zelden zo? Ja, leuk. En zakelijk? Zakelijk? Mijn prijs om waarschijnlijk zelfs aan prettige zaken, zaken doen. Wat ik niet verwacht had, moet ik eerlijk zeggen. Geen moeilijkheden? Niks, nee. Geen bewijsje. Stel je het even voor. Ik leg dan mijn prijs op tafel voor dat tropentuingebouw, hè. Pensiebedrag met het oog op de verwachte prijsknijpen dus, hè. Ik weet niet hoeveel te hoog. En meteen akkoor, biels, handjes schudden, schouwer, klappen, pakken en tekenen over integriteit gesproken. Tot op het gênant daf, hè. Ik heb van notabene zelf 10% af moeten halen om geen naampje te krijgen in de branche, begrijp je? Ja, gek, hè. Ik dacht dat dat soort instellingen altijd wat krappen in hun geld zaten. Misverstand. Ja, naar buiten toe. Voor de pers. Dat is handig, hoor. We staan hun vak. culturele instelling, wat wil je, hè. Dus één noodkreet in de publiciteit... En er daalt al een onderbetaalde ambtenaar de subsidiekelder om een nieuw vat geld aan te slaan. Nee, dat is zeer prettig zaken doen daar hoor. Ja, en de diergaarde zegt, jij en dieren. Ja, ja, daar zeg je het even hè. Zeg dat wel zeg, ik en dieren, dat is iets heel raars hoor. Dat wil niet, ik en dieren, dat lijkt altijd wel fout te moeten gaan. Neem dat met die olifant. Was er iets met een olifant? Ja, klein incident, maar wel pijnlijk, hè? voor alle betrokkenen eigenlijk. Ja, nou, vertel eens. kwestie van foto's nemen dus, hè? wat Paul altijd doet voor het Biels Bedrijfsboek. Foto's van onze werken in aanbouw, je weet wel. Ja. Nou, wil hij mij zo nu en dan ook wel eens op het prentje hebben, Paul, hè? Als de grote man achter het werk dus, Ja. <laughs> streelt mijn ijdelheid maar terecht. Heel fijnzinnig gedacht van Paul overigens, gevoelsmens die man, hè. Dan zegt hij altijd, ik wil graag die visionaire blik van u hebben, chef. Dan zeg ik, hoe is die dan? En dan zegt hij, denkt u maar aan eten. Dat <lacht> nou, grapt natuurlijk, niet waar, maar het werkt uitstekend. Dan schijnt ik namelijk iets heel diepzinnigs te krijgen als ik aan eten denk. Iets van dat men bij brood alleen niet leven zal. Ik denk dan ook zelden aan brood alleen als ik aan eten denk, hoor. Leuk eigenlijk, hè. Ja, maar die olifant... Ja, neef Eve, die neef Eve natuurlijk weer. Hè. Die moest natuurlijk weer zo nodig iets zeggen van de. Goeie, morgen chef. Goeie, neef Eve, morgen Paul. Ik vertel nou net van die ellende met die olifant. Oh, daar heeft ik me gek om gelachen eerder. Ja, nou ik niet hoor. Neef Eve brullen van Paul. Neem eens een foto van oma op die olifant. ...voor één keer zeer goed gearticuleerd, helaas. Ja, ik wilde het wel eens zien. Ja, wat valt er dan aan te zien? Nou, dat schijnt biologisch een zeer zeldzaam verschijnsel te zijn. Ja, ja. Men schijnt het de rangschikken onder de bezamelnaam... ...een dubbele dikhuid. <lacht> Klet maar aan, ze rampen. Met grillenbak erbij, zet de directeur, met een enthousiast. Jumbo laten aandraven, overdreven verhalen erbij. Dat het dier ergens in Azië jarenlang werkzaam was geweest als bomenrooier. Ja, maar dat doen die dieren, chef. Die drukken ze dan met de schedel finaal uit de grond. En dan dragen ze die enorme woudreuzen zonder de geringste inspanning naar de stapelplaats, ja. ja. Onvoorstelbare kracht hebben die dieren. Ja, ja, ga nog een beetje zitten aandikken, Paul. Vaart man. Nou ja, je mag natuurlijk niet het onmogelijke van ze verwachten, zeg. Precies. En dat is trouwens ook een gemeen insinuerende opmerking, jongen. Dat je gedoe altijd zet eens op een olifant, jawel. Ja, en hoe kwam je er eigenlijk op? Ja, vraag dat wel. Dat vroeg ik trouwens zelf ook, hè. Ik zeg, hoe kom ik erop? Want het is me nogal geen verdroogde gummiberg, zeg. Maar nee, zeg, dat was zo eenvoudig. Gaat u daar maar staan, meneer Biels. En dan zeg ik, op en dan tilt hij u zo, met zijn sleur, heel voorzichtig op zijn kop. Gert, voel je dat niet griezelig? Griezelig is doodeng. Dat is op het onpasselijk maken af. Als vals knipoogend gevaar te even heigend en blazend die slangbeschimmeld rimpelrubber om je menselijk middelsnoer. ...dat je meteen de adem wordt afgeknepen. Ja, daar haalt hij namelijk adem mee, met zijn middel. En dan maar Pols zenuwachtig staan brullen van de visionaire blik, chef. Ja, die, die, die heb ik er nog eenmaal graag op, chef. Ja, de waanzin, Paul. Als ik voel hoe iemand mij langzaam maar zeker met 7L moordlustige wilde beestenslurf in tweeën trachten knijpen... <lacht> ...nou, maar dan ben ik niet in de stemming om aan eten te denken hoor, Paul. Dat vind je dat gek? Uh, sorry chef, ik had er geen weet van, begrijpt u, u? U stond zo vrolijk te lachen, chef. Dat was geen lachenbol. Dat was het stotenderwijs ontsnappen van vrijwel de laatste ademman. Een vertoning hoor, de helft. Ja, maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Goeie vraag. Nee, weet, goede vraag niet. Wat is er eigenlijk gebeurd? Zeg, zeg maar van niks. De helft, voilà. Zeg maar van niks. Hoe bedoel je? Zoals ik het zeg, meneer kon het niet. Redden het niet. Nee. Nee, ja. Per slurf hele woudreuzen vervoeren. Pol aan het woord, jawel. Fabeltjes, mensen, fantasieverhalen. Je zag het. Bedoel je dat hij je niet van de grond kon krijgen? Nee, dat wel. Centimeter of vijf zeker. Nou, hooguit, neef nee, hoog hooguit. En toen moest hij me wel met een rood aangelopen hoofd gauw neerzetten, hoor. Van oude rug. Nou... Hij probeerde het nog een keer, hoor ja, Maar dat had helemaal niks meer te betekenen, zegt. Dat was gewoon een beetje iemand uit zijn balans dan te duwen. Om zich een houding te geven. Noem dat tillen. Nou, dat is een pijnlijke ervaring, hoor. Als je zo'n trouwhartig dier wanhopig ziet staan trachten het onmogelijke waar te maken. Hè. Want je weet dat het niet gaat. Wat niet gaat? Jouw optillen? Onzin, dat gaat makkelijk. Met een paar man tegelijk lukt dat best wel. Nou ja, hier, uh, het is een fors, fors, postuur. Natuurlijk. <laughs> en Biels, tenslotte niet waar. Dat hebben wij allemaal bij Bielsen. Dat is de soort, hè. enorm soortelijk gewicht bij. <laughs> Veel massa dus, Bielsen. Veel massa. En weinig individu, zeg maar, hè. <laughs> uh. Maar wat deed die olifant? Huh? Wat deed die? is een zielig, eerlijk, zielig, genam. Met zijn figuur geen raad weten vanzelf, wist niet waarin kijken moest. Daar gaat je reputatie. Kan die dikke vent geen een stillen. Nee, Daar op zijn grote platte pantoffels naar zijn desa terugslokken. Nou, daar zat niet veel menselijks meer bij hoor. Kracht pad ze af. Ja, maar bij de grilla hebben ze zich rotgelachen om jou, zeg. Bij de wat? Ja, hier. Nou versta jij hem niet eens, hè. De grilla. In goed Nederlands ter helle... Die ja. gorilla. Ja, sorry, chef. Chef, ik dacht dat het gewoon gorilla was. Zeg maar zenuwen Wat was dat dan? Wat? wat dat hier, je papa... Eh, uh, Paul in actie? Ik, chef? Neem me ja. niet waar, chef, maar bij mijn weten heb ik alleen maar iets gezegd van... ...kijk hem nou eens wijs zitten kijken. Ja, wijs, ja. Nou, achterbaks komt eerst voor Paul, en dan loush, en dan vals. <lacht> ik ken dat soort. Sluit er nooit een contract mee af. Want in de kleine lettertjes blijk je je moeder te hebben verkocht. <lacht> dat soort mensen zijn het, apen. Ja, ik, ik geloof dat dat nou juist uw fout is, chef. U vermenselijk die dieren te zeer. Ja, precies, Paul. Ik ben altijd bereid iemand een eerlijke kans te geven. Altijd. He? Maar je ziet wat er van terecht komt. Heel waar soort mensen, hoor, is dat apen. Wijs kijken en lief glimlachen. Maar achter die wijze kijkers brandt de helmen neer. En de adem draagt een zwavelgeurtje. Elke aap, dat soort mens. En als ik dat al zeg, Paul, dan begrijp ik niet waarom jij dan iets zwijmelends moet zeggen van, me, als je hebt... Je zou toch zweren dat hij begrip heeft voor ruimte en tijd? Ja, chef, sorry, maar ik bedoelde dat in relativerende zin, chef. Ja. Als u dat niet begrepen hebt, dan spijt me dat verdraaid. Ja, dat heb ik donders goed begrepen, Paul. Maar je kunt niet alles zeggen waar het kind bij staat. Die neemt zoiets letterlijk, dat is zijn leeftijd. Ja, ik heb een zeer grote drang naar coole feitenkennis. Voilà, de leeftijd, begrijpelijk. Dat die knaap mij dan het horloge uit het vest graait en dat door de tralies steekt. Gek. Ja, nee, hij greep hem. Ja, hij greep hem. Ja. Ja. Dat verbaast hem, dat tuig grijpt alles. Dat je rijst de zelf, kan dat grap te snijden, van... met de grap in te snijden valt. De. Of dacht je dat die lui voor niks achter slottengrensel zaten? Ter helle, horloge van 750 ballen, geef het dan de aap. Ach, geen. En wat deed hij ermee? Nou, hebt u gezien, chef, dat hij er eerst een hele tijd doodstil, bewonderend mee in zijn hand bleef zitten? Doodstil en bewonderend, ja. Kijk, dat is nou voor menselijke, Paul. En als je zegt dat hij de helersprijs zat te taxeren, dan ben je er dichterbij. Ja, zeg, en toen nam je hem even heel, heel voorzichtig tussen zijn tanden, hè. Zeer aandoenlijk eigenlijk wel, hè. Ja, het goudgehalte vaststellen. Praktijkdiploma kennis. Het eerste wat ze halen, die smeerlappen. Verschrikkelijk zeg. En wat deed je? Die? Die had het niet meer. Nee, wat wil je, zegt Klokkie van tegen de duizend ballen. Dat laat ik me nou niet even door de eerste de beste bom in Bissiel Nog een geluk dat die oppassen daar liep te kuieren. Ik ga er meteen op af. Ik haal de sleutel uit de zak en ik zeg... ...jij schaamt je toch zeker ook nergens voor, hè? Hij zegt, hoezo? Ik zeg, nou, als het mijn zoon was... Dan brak ik hem zijn benen. Hij zegt, wat moet het met die sleutel? Ik zeg, daarmee ga ik de cel inspecteren. Hij zegt, als je maar weet dat Jacob levensgevaarlijk is... ...ik zeg, eh, dat mag Jacob dan voor august een keer waarmaken. Ben je erin gegaan? Hij wel. Zeker. Klok van 12.300 ballen, zeg. <lacht> levensgevaarlijk? Nou, in die omstandigheden kan ik er ook wat van, hoor. Trouwens, ik denk... Als de olifant me niet kan tillen, wat zal er dan waar zijn van de aard? Ja, het blijft een gorilla, chef. Precies, Paul, en ik blijf een mens, man. Noem me het verschil. Ken je niet? Is het niet? Voilà! Ach, Geun, zeg. En wat deden de Stumper? De Stumper ging zitten lachen. Ja, kunst. Omdat jij hem aan de gang maakte... Jij stond daar een beetje als een dolle man schateren voor die kooi heen en weer te springen. Dat werkt aanstekelijk op die luid. Eh, uh, misverstandje. Dieren kunnen niet lachen, dat is vastgesteld. Och toch. Hm. Is dat vastgesteld? Nou, hm. <laughs> maar als daar een manshoge Jacob zich luid hoei roepen met zijn grote apenhanden op zijn harige gedijen zit te kletsen. dan heb ik het gevoel dat iemand met mijn straal in mijn gezicht staat uit te lachen. Dat stel ik dan vast, Paul. Ja, onjuiste interpretatie, chef. Ja. In werkelijkheid wijst zo'n gedrag op onzekerheid. Plus een soort van toenaderingspoging. Jazeker, Paul. Een soort van toenaderingspoging. Maar ook dan wel een allermachtig brutale, hoor. Doe ik ook altijd. Als ik bij iemand iets bereiken wil, ga ik hem in midden zijn gezicht uit zitten lachen. Ja, mij, mij, een ja, ja. mij een raadsel mij een ratel, chef. Hoe het zo goed is afgelopen, eerlijk. Nou ja, ik, ik, ik, ik ga naar hem toe. Ik geef hem een draai in zijn harses. En ik zeg, en nou hier die klook, op je krijgt er nog één. Allemachtig, zeg. En nam hij dat? Hij bracht me een kusje. Ja, ik, ik dacht eerst dat hij u even plat ging drukken, chef. het biels is niet plat te drukken. Hij bracht me een kusje te hellen, smak op de wang. Ik zeg, jij bent een grote aap. En nu geeft Jacob Augustus zijn uurwerk terug. En jawel, ik zeg, u, u, u, met je mooie voetje. Maar dat begrijp je niet. Links, rechts, geen notie, hè. Het milieu, de ouders. Maar geen kwaaie aap, echt niet. Nou, maar toen je eruit ging, toen gaf hij je wel een mooie dreun in je nek, zeg. Ja, zeg. Hoe vind je met de volle vuist op me hier, zeg. Rang, ik hoorde het kraken. Wil je me geloven dat ik dacht dat ik stier heb zet? Ik denk, klaar ben ik, zeg. Ik hoor het al zeggen. Jongens, weet jullie waar Biels aan gestorven is? Ja, klap van een aap. Ook geen reclame voor je zaak. Ja, en, en, en toch, chef, wie weet is het bij apen een normale afscheidsgroet. Hier, Paul weer. Vermenselijk het weer. Ja hoor, Paul. Doen wij ook altijd, hè, Paul. Als jij weggaat, steef vast dat ik je een soejang in je nek geef. <lacht> het was gezellig, Paul. Je moet gauw weer eens terugkomen. Rem in je nek. <lacht> Waanzin. Wat voor had jij dan gisteren ook weer tegen Rines Clotilde zat uit te slaan. Prachtig, ja, zegt hij. Was oh, ik helemaal oh, vergeten? Oh. Wat is er nou voor iemand bij? Nou, oh, los van wie het is, terrellen. Maar zou jij hem bij 140 km het uur zijn schoenen uittrekken? Hè? Eh? Nou ja, dan zou ik hem natuurlijk wel een beetje moeten kennen, hè? Voilà? Nou, Paul wel, hoor. Chef, ik trek hem even je schoenen uit, hoor. Nou, dat hebben we geweten, zeg. Het eerste wat meneer deed, rat vol zijn broek afvaren. Ja, ik, ik vond dat niet juist, ja, Chef, dat van die schoenen. Nee, nee, nee. En als iemand mij dan even bij 140 km het uur achter het stuur met de volle klauw de hals open rijdt, dan is het wel juist, Paul. Zeg, ik kan het even niet volgen, hoor. Wie is Rinus Klotilde? Nee, Vee, wie is Rinus Klotilde? Een tamme gier. Nou, overdreven gesteld dan, hoor. Een tamme gier. Want dat wil ik wel eens, dan wil ik wel eens een wilde gier zien. Verschrikkelijk, zeg. Ja, maar wat doet u nou met een tamme gier? <lacht> Paul, nee, Vee, ja. <lacht> wat doen wij met een tamme gier? noem het geen zes te Ter helft, die schenkt balmeester Biels ter herinnering aan de prettige samenwerking aan de levende haven van de nieuwe tropentuin. Een tamme zeer zeldzame tropische vogel. Het vrijwel onbereikbare ideaal van elke diergaarde, Geschenkje van bouwmeester Wiels. Dankzij, moet gezegd, neef Eefs uitstekende relaties met de bekende vogelverzamelaar Hak van den Wortel uit Antwerpen. Voor zijn vrienden Hakkie, Pijnie, Prakkie, hè? Ja, ja, maar uitstekend zaken, maar even evengoed. De enige in Europa die met een tammegier kon leven, gezegd. Vertel eens, even, Hoe had hij hem op de kop getikt? Met iets zwaars, denk ik. Hallo? Oh. Ja, om een, uh, om een weddenschap. Oh, weddenschap? Ja, typisch hak van de wortel Antwerpen, vertel. Nou, iemand had met hem gewet dat hij niet in staat zou zijn ongezien een tammegier uit de Antwerpse dierentuin te smokkelen. Nou, en dat won uh, Hakkiepeintje prachtig. Ah, je huis, huisje. Wat? Mensen, dit blijft binnen de kamer, zeg. We hebben een gesmogelde... We hebben een gesmokkelde gier gesmokkeld zeg. Nee, Weef, ik begrijp dat niet, zeg. Link met een keurige een kerelhak. De goede hak van de wortel. Nee? hebben we dat nogal geen hotelbedrijf, zeg. Robert, man personeel toch zeker? Nee, dat is geen hotel. Dat is eigenlijk meer een open jeugdgevangenis, ja. Oh, interessant, zeg. Daar heeft hij dus de leiding over. Nee, dat heeft de leiding over hem eigenlijk wel in zekere zin, trouwens. Tenminste. Nee. Hij zit. Ja, nou is een misverstand, hoor. Okay. Ja. Het is heel na. Maar voor, hij zit, voor hak. Ja, voor hak. Het is na, voor hak, Maar hij zit wegens het importeren van een partij Turkse hennep. Hat? Ja, ja. Ja, begrijp me nou niet verkeerd. Al waarmede hij een netelse linnenvlechterij mee wilde beginnen. Dat is het misverstand. Maar dat geloofde men niet. Men vertelde hem namelijk dat hij er ook een verdovend middel van had kunnen maken. Wat voor hem nieuw was. Hij zegt, ach... Zo leer je steeds wat bij. Hè? Schrikkelijk, zeg. Ik smokkel een tammergier van een verdovende netelsmokkelaar, zeg. Zeg, maar waar had hij die, die vogel dan? Oh, dat is daar zeer vrij. Zij mogen huisdieren houden. Dus hij had Rienus kloteelde op de centrale verwarming staan. Ja, zeg ook zoiets. Tropendier, hè. Manshoog. Tropendier. Moet warmte hebben dus in de auto, zeg. Buiten 20 graden in de schaduw. Wij met de kachel wijd open. Rienus met een trui, een jas en een sjaal om zijn kop, zeg. En nog de hele wet zit te rillen. Nou, maar bij de grens heeft die kledij ons gered, zeg. Ja, dat is waar. Paul. <laughs> nee even. even. Zee? Biels, biels hoor. Improvisatietalent tot en met Ter helft. Stel je het even voor, Rien is dus met zijn hele snavel in het verband. Ach oh, goed, wat had hij? Niks, bescherming. Maar ook Eén piek met die snap en je kop ligt eraf. Maar dacht je ze, zelfs <hijen> met, met dat verband. <hijen> Wat hij dan nog met die kop een vuist kon uitdelen. Bij Breda raakte hij na veel mikken dan eindelijk mijn slaap. Ik raak even weg, ik kom weer bij, ik zeg waar ben ik? Verkeersplein Oude Rijn, zegt Paul. Het is je wegroutine, hè? maar anders... En de grens? Nou, wij hadden dat maar gewaagd, hè. Aangeven, quarantaine, noem maar op. Ik zeg, als we geluk hebben, mogen we doorrijden. Kan je denken, hè. Dan wordt het natuurlijk net gecontroleerd, hè? Groene kaart en passen alsjeblieft. Ik denk ik hang maar dan neef, even, even zeg. <lacht> die krijgt op slag iets heel wanhopigs en die roept iets van, uh, kolonel, mogen we alsjeblieft doorrijden? Oh, poei is ziek. Dat die man die kijkt naar binnen, ik kijk ontzettend achterop en waarachter zegt het kind heeft gelijk, die vogel, met die jas aan en die saal om zijn kop, en die twee waakse oogjes uit dat verband. Kleine oud wijfie. Twee druppels water. Goddank dat hij toen zijn schoenen nog aan had, hè. Dat die douane meteen vandoorrijden. Ja, weg vrij maken voor een zieke oude dame. Ga uw gang. Wij plank gas weg. Oh, wat verrukkelijk, zeg. Ja, brutaal, hè. En? het toen zijn we ook een beetje overmoedig geworden, hè. Bol. Ja, dat was wat pijnlijk, hè Geen even een hapje eten, zeggen Ziek wegrestaurant, door het dolle heen. Wij dus uh, helemaal in de joelstemming van... oh hoe mag mijn mij binnen? Nou ja, het zou goed gegaan zijn... als die ober niet met alle geweld dat mensje uit haar mantel had willen helpen, hè. <lacht> Want toen kwam die enorme vleugelpartij vrij vanzelf, hè. Raar gezicht hoor, als je daar langs het zwerk van zo'n chique eetzaal opeens een klapbieker de oude vrouw passeert zegt. En ze natuurlijk hè, geroepen gedoe. Rienes lotilde hier. Nee, Eve heeft hem tenslotte neergehaald. Handen gedaan van het kind. Met zo'n lange vensterhaakjes, zijn trui gepikt en op laag... Midden tussen mensen van een keurig partijtje. Hadden geen keus, die jongen, hè. Pol oh, en ik, die dolle kraai. Met ons volle gewicht op zijn nek gesprongen. Jas weer aangeshort. Met een rode kop naar die mensen nog iets geroepen: van eet nog smakelijk samen. En ja. wij weg. Over gesproken. Oh, het is vreselijk. En zeg even waar is die nou? Ries die? Gebracht, van ja. gebracht. Gebra vanmorgen stiekem. Verrassing voor de luivende diergaden. Kaartje om de hals van Biels. In de portiersloge opgesloten kan hij geen kwaad. Die jonge tropische aanplant moet rekenen en al die andere dieren. En dan eh, ah, daar zou je ze hebben, let op, die zijn kapot. Vredigdamesdrijf, dames, u is dames, gewoon goedemorgen. Luister hoor, alles wat ze verwacht hadden, maar dat niet. Ja, George, hier komt hij. Rinderman, he, jasses. Ja, geef maar, wils hier? Ja. Ja, meneer Rinderman. Oeh, oeh. U bent gebeld door de diergaarde, meneer. Leuk zeg. Leuk wat zeiden ze, Waarom? Lichte hersenschudding wie? Wie meneer de man? De portier. Zeldzame jonge aanplant vernieuwd door wie meneer de man? Door een lammergier zegt u meneer de man? Met een kaartje van bijsoms maar dat is een misverstand meneer de man. Er is namelijk geen lammergier, maar een tammergier meneer. Nee nee. Nou ja, het is natuurlijk wel een feit. Een hakje peintje prakje, een beetje onduidelijk articuleert. Over oh, de rinderman. Mag ik daar even iets uitleggen, graag. Het gaat hier namelijk om een gesmoggelde oude dame, begrijp je? Die kronkermannige wijze is ingevoerd bij de hennephuizen. Van hennephuizen, ja. Hij stond er. Biels Co. is een hoorspelserie geschreven door Jan Moraal. Biels werd gespeeld door Co van Dijk, Eline Fietkoster, Koster, Koen Frans Koster en neef Eef Matthé Verdaasdonk. De regie had Jo Fischer Jr.